Krijnter Braak leest uit de Bommellexicon. Bommel, Olivier B. Ook Olly B. Bommel. In de saga gebruikt Martin Toonder de namen Heer Bommel en Heer Olly afwisselend. Het Middellandse woord Bommel of Boemel, wat duivel betekent, is niet van toepassing op Heer Bommel. Het is een uit de fantasie voortgesproken naam. En het heeft een sterke klankkleur die een ronde figuur doet vermoeden. Martin Toner zegt zelf in een interview De naam bommel borrelde op in mijn hersens. Rond bommelen, Bommel past goed bij een beer. Geen verwantschap is aangetoond met de plaatsnamen waarin het woord bommel voortkomt. Zoals zaltbommel, bommelskous, denbommel en bommelskont in Vlaanderen. In het plaatsje Den Bommel in Zuid-Holland staat wel een standbeeld van heer Bommel. De keuze van de naam Olivier is wellicht beïnvloed door de naam van de Amerikaanse acteur Oliver Hardy... die zich door zijn metgezel Stan Laurel Olly liet noemen. Martin Toner was een groot liefhebber van hun films. De voorletter B in Olivier B. Bommel moet opgevat worden als statusverhogend... Heer Bommel's gesuggereerde Amerikaanse achtergrond wijst in die richting. Voorname Amerikanen bedienen zich graag van zo'n al of niet loos toegevoegd extra-initiaal. Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, enzovoort, enzovoort. In Tom Poesweekblad, een jeugdblad dat verscheen van 1947 tot en met 1951, was een rubriek Brieven van Heer tot Heer waarin vragen en opmerkingen van lezertjes... door heer Bommel persoonlijk werden beantwoord. Op de regelmatig terugkerende vraag wat de B betekende... antwoordde heer Bommel dat dat een geheim moest blijven. De hoofdredactrice die deze rubriek schreef... verzon zelf dat de B stond voor Berendinus. Toonder was nogal geschokt over deze bewering. Om de terminologie van de psychiater C.G. Jung te gebruiken... is heer Bommel een persoonlijk archetype... Met andere woorden, hij is onlosmakelijk verbonden met zijn schepper Martin Toner. Dit in tegenstelling tot andere figuren die in de Bommel saga optreden en die uit het collectief onbewuste voortkomen, zodat iedere lezer van de Bommels saga er wel een aspect van zichzelf in kan herkennen.